8 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Ook vannacht over en weer bombardementen bij Gaza. ABN Amro maakt 300 miljoen winst en Jamaica schaft zweepslagen af. De Israëlische luchtmacht heeft vannacht opnieuw doelen gebombardeerd in de Gaza-strook. Onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hamas zou zijn getroffen. Onduidelijk is of er slachtoffers zijn. De strijd tussen Israël en de Palestijnen laaide woensdag op na de aanslag op een Hamas-leider. Doelen in de Gazastrook en Israël worden over en weer bestookt. En Israël heeft inmiddels 30.000 reservisten in het gebied in paraatheid gebracht. Israël heeft beloofd vandaag korte tijd de bombardementen op de Gazastrook te staken. De, Israëlische, de Egyptische premier, Kandil, brengt een bezoek aan het gebied... en op verzoek van Egypte zullen er dan geen aanvallen zijn. Voorwaarde is wel dat er vanuit Gaza dan ook geen aanvallen zijn op Israël. De adempauze zal waarschijnlijk een paar uur duren. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een winst geboekt van 302 miljoen euro. Vorig jaar werd in hetzelfde kwartaal nog verlies geleden. Het goede resultaat van ABN AMRO komt onder meer... doordat er minder geld op zijn moest worden gezet... voor het opvangen van slechte leningen en andere tegenvallers. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm noemt het resultaat bevredigend. Vooral in het huidige economische klimaat. Nu het aantal faillissementen stijgt, de arbeidsmarkt onder druk staat... en de huizenmarkt zwak blijft. ABN AMRO denkt dat het laatste kwartaal van dit jaar... nog wel eens kan tegenvallen. In biogasinstallaties wordt op grote schaal illegaal afval verwerkt. Daarvoor waarschuwt de politie in het KRO-TV-programma Reporter. In Nederland zijn zo'n 150 biogasinstallaties... waarin onder meer mest- en gft-afval worden vergist... om bijvoorbeeld groene stroom op te wekken. Uit politieonderzoek blijkt dat de installaties vaak worden gebruikt... om illegaal afval zoals dierlijk materiaal te verwerken. En dat kan leiden tot ernstige bodemverontreiniging. Leveranciers zouden documenten vervalsen om van het spul af te komen. De politie vindt dat er extra toezicht moet komen op biogasinstallaties. In Epen in Limburg zijn vanochtend vroeg twee agenten beschoten. De daders zijn ontkomen. De politie kreeg een melding dat de pui van een geldautomaat was vernield. En toen de agenten gingen kijken, werden ze meteen onder vuur genomen. Ze bleven ongedeerd. De politie heeft de daders nog achtervolgd, maar die wisten in een auto te ontkomen. Om hoeveel daders het gaat in Epen is nog onduidelijk. De Brabantse politie heeft na een grote klopjacht twee inbrekers opgepakt in Rosmalen. Ze waren met één of twee anderen in Erp betrapt bij een woninginbraak en vluchten in een auto. In Rosmalen stapten ze uit en sprongen in het water. Eén inbreker werd uit het water gevist en aangehouden en later werd een tweede verdachte in de buurt opgepakt. De andere verdachten zijn niet meer gevonden. De Japanse premier Noda heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven. De Japanners kunnen op 16 december naar de stembus. Het besluit werd al langere tijd verwacht. Afgelopen zomer beloofde de oppositie akkoord te gaan met Noda's plannen voor financiële hervormingen, maar eiste in ruil daarvoor vervroegde verkiezingen. Verwacht wordt dat de centrum linkse democratische partij van Noda de verkiezingen verliest van de centrumrechtse liberale democratische partij. Jamaica wil de wet afschaffen die het geeselen van gevangenen toestaat. De wet is een overblijfsel uit de tijd van de slavernij, toen Jamaica een Britse kolonie was. De geeseling of zweepslagen werden toegediend met een twijg van de tamarindeboom of met de zogeheten kat met negen staarten, een zweep met negen koorden. Sinds 2004 is in Jamaica niemand meer veroordeeld tot de straf. Mensenrechtenactivisten verwelkomen het besluit. Ze spreken van een barbaars restant van vroeger tijden... dat geen plaats heeft in een moderne democratie. Bij een ongeluk op een parade van Amerikaanse legerveteranen... in Midland, in Texas, zijn vier mensen omgekomen. De oplegger waarop de veteranen en hun echtgenoten zaten... werd op een spoorwegovergang geramd door een goederentrein. Naast de vier doden raakten 16 mensen gewond. De optocht in Midland was georganiseerd om veteranen te eren... die in diensttijd gewond zijn geraakt. Na de parade zouden ze op hertenjacht gaan... maar na het ongeluk zijn alle festiviteiten afgelast. Dagblad Trouw heeft een Europese prijs gewonnen. Samen met de Belgische krant De Tijd... is Trouw de winnaar van de European Newspaper Award. Een jaarlijkse prijs voor de krant met het beste concept... en de beste vormgeving. De Jury prijstrouw onder meer vanwege de vaste bijlagen... de verdieping tijd en letter en geest. Elf jaar geleden ging de prijs ook naar trouw. Dan het weer nog vanochtend grijs. Vanmiddag in het zuiden wat zon, maar in het noorden blijft het bewolkt. En het wordt een graad of vijf. Morgen in de ochtend wat zon, later bewolkt en af en toe regen. En het wordt iets zachter, zeven tot tien graden. AWB verkeersinformatie. Acht files, 30 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Everdingen een auto in brand. Zorgt voor vier kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. En verder opvallend veel vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Emness en Hilversum, 5 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem... voor de brug over de Rijn, ook daar 5 kilometer.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 Johan en Marga de Jong hebben twee schatten van zonen. Jongens, niet met die bal in de tuin. Maar wie regelt hun pensioen? Hypotheek. Sorry. En verzekeringen? Meus dus. Kijk voor uw advies op meus.com. Heb je een kanarie, parkiet of andere vogels thuis? Kies dan Beavar Topkwaliteit en zet Beavar Extra Vitaal op het menu. De Voedzame Oat voor je vogels. Beavar. De mensen die van dieren houden. We zitten al in de 70e minuut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 Koppelingen rustig op laten komen, tikkie gas erbij, buitenspiegel, binnenspiegel, buitenspiegel en de andere kant op kijken. Als rijschoolhouder red je het niet met rijlesgeven geven alleen. Bij betalingsproblemen bijvoorbeeld. Daarom zijn er de incassospecialisten van DAS. Die incasseren voor u en zorgen dat u een goede relatie behoudt met uw klant. Kijk op das.nl slash ondernemer en dien nu tijdelijk gratis een vordering in. DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Spanning in en rond de Gazastrook loopt in hoog tempo. Op. Ook de afgelopen nacht gingen de beschietingen door. De raketten kwamen neer in zowel Israël als Gaza. Ik bel zo met een inwoonster van Gazastad. Daar is ook correspondent Monique van Hoogstraat. En zij vertelt hoe zij de afgelopen nacht heeft beleefd. En ik moet zeggen, oh, oh, los van, van wie gelijk of ongelijk heeft in, in dit conflict, daar gaat het ook helemaal niet over. Er is maar één woord wat vannacht in mij opkwam, dat hier een ware uh, vernietigingsmachine aan het werk is, die heel doelgericht in hele korte tijd uh, elke plek met de grond uh, gelijk kan maken. En dat is natuurlijk ook precies het doel van Israël, daar maakt de regering helemaal geen geheim van om zoveel mogelijk... Uh, ja, ondergrondse tunnels, wapenopzagplaatsen, landseerinstallaties... Uh, met de grond uh, gelijk te maken. ben van Hoogstraten vanuit Gaza stad. Daar woont ook Lydia de Leeuw. Ze werkt daar als onderzoekster bij het Palestinian Center for Human Rights. Mevrouw de Leeuw, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Waar bevindt u zich op dit moment? Uh, ik bevind me op dit moment in Gaza stad. Uh, in, uh, in het gebouw waarin ik woon. Uh, op, ja... Dat zal ik zeggen, Dat is relatief centraal... en ook wel de, een van de locaties waar vannacht de meeste bommen zijn gevallen. Ja, en was het dan wel veilig voor u om gewoon in uw woning te blijven? Uh, nee, de, de ramen zijn erin gebleven, laat ik het zo zeggen. Uh, het is een, een relatief veilig gebouw... Uh, aangezien er uh, om ons heen ook andere hoge gebouwen staan. Dus als er, iets, uh, als er iets gebeurt, is de schade hopelijk beperkt... Um, maar een aantal keren dat inderdaad het, het gebouw stond te schudden en we dachten dat de ramen er wel uit zouden komen. Maar ja. dat is gelukkig niet gebeurd. Heeft u overwogen weg te gaan om, om ergens veiliger te, te gaan zitten? Of, of zijn er dit soort schuilgelegenheden helemaal niet? Uh, nee, de Gazastrook, uh, wat trouwens een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld is, heeft geen schuilkijkers en, en geen, uh, geen luchtalarm. Dus de mensen hier, bij 1.7 van inwoners zitten le ja, letterlijk als rat in de val uh, tijdens deze grote luchtaanvallen. Ja. Maar, maar hoe bent u dan ja. de, nacht, de nacht doorgekomen? Want ik neem aan dat het om u heen explodeert. Uh, ja, er explodeerde nogal wat. Er zijn vannacht uh, ongeveer 100 luchtaanvallen uitgevoerd. Uh, over de hele Gazastrook, maar voornamelijk Gazastad. Ja, slapen komt er niet van. Er is al twee nachts uh, dat de Gazastrook wakker ligt. En uh, ja goed, de beelden die we hier op tv zien en uh, wat ik zelf anderhalve... Uh, dag of de afgelopen twee dagen in, uh, in een ziekenhuis heb gezien, dat is gewoon ja, constante uh, burgers eigenlijk die, die daarbij gewond raken en gedood worden. Het is, uh, er wordt natuurlijk gezegd dat Israël uh, aanvallen uitvoert op Hamas en op, op het, uh, het gewapend verzet tegen de Israëlische bezetting van de Gazastrook, Maar het komt er gewoon op neer dat uh, ja, zo'n dichtbevolkt gebied, als je daar luchtaanvallen gaat uitvoeren met f 16s en met Apaches, uh, dan vallen daarbij heel veel burgerslachtoffers en... Uh, voor zover het onderzoek wat het nu zou kunnen doen... Is, blijkt ook heel duidelijk dat, uh, dat straten onder vuur worden genomen... waar verder ja, niks te doen is als het ware. Er wordt gewoon, uh, er wordt gewoon gericht op burgers. Er uh, worden raketten afgevuurd, ook vanaf de zee. Dus uh, het, het, het hele moeilijke, denk ik, is... als je hier bent, is dat je niet weet... waar de volgende uh, bommen neer gaan komen. Dus, ja. En ja, en u... Mensen kunnen zichzelf niet in veiligheid brengen. En, ja, we moeten maar afwachten hoe lang dat is gaat duren. Ja. Maar u werkt, ja. dus, u werkt dus door... Ja, ja, we werken door. Ja, ja dat, bedoel, dat, de, dit, uh, Je gaat natuurlijk wel op automatische piloot, maar het is ook wat de mensen hier, je leert van de mensen hier. We hebben, die maken oorlog na oorlog mee. Uh, de bezetting, um, die, die duurt hier al tientallen jaren, is erg bloedig. Dus uh, mensen die, die bouwen er soort van tolerantie op. En een automatische piloot, dus je gaan, ja, die blijven goed. Ja. ja, doorwerken. Ja, en wat ze wat kunnen doen ook. Ja. Ja. En wat merkt u, mevrouw De Leeuw van het terugschieten door Hamas... en allerlei andere splintergroeperingen? Ja, dat is, um, dat is zeker... Bedoel, vorige week zijn er al aanvallen geweest. Voor de, deze hele escalatie zijn er al verschillende aanvallen geweest... van het Israëlse leger, waarbij uh, vooral kinderen gedood zijn. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt heel duidelijk uit dat kinderen die, um, die voetbal aan het spelen waren... in twee verschillende incidenten, um, zijn, uh, zijn aangevallen met, uh, met de... Ja, geschud vanuit de lucht. Ja. Uh, sindsdien is het, uh, is het verzet inderdaad terug gaan, gaan vuren. Uh, maar sinds de de, de, de, de moord op of ja, de dood van uh, Jabari, de leider van de gewapende tak van Hamas, militaire leider. De, ja. Sinds, ja de militaire leider. Uh, sindsdien is het inderdaad, uh, is het ja is het helemaal losgegaan en hebben, hebben verschillende facties uh, alles uit de kast getrokken om, om terug te vuren op Israël. Ja. Maar wat, dat, wat is ja, dan... dat gaat ook over onze hoofden heen. Ja, ja. Wat is dan uw waarneming? Ja. Want dat geschut staat dan ook in dat dichtbevolkte gebied natuurlijk. Hè? Ja, ja dat, klopt, dat klopt. En dat, dat is illegaal. Uh, maar voor iedereen... en uh, bedoel dat, dat, is, dat is illegaal onder internationaal recht. Uh, en als je hier ook rondkijkt... Het, het merendeel van de tijd vinden de, de confrontaties tussen, het, uh, tussen de verzetsgroep en het Israëlische Degen plaats in de grensstreken... En, uh, en worden de, de dichtbevolkte gebieden niet gebruikt door het, uh, door het verzet. Maar in, in heftige escalaties zoals deze... Dan, dan zie je dus toch dat er helaas uh, raketten worden afgevuurd vanuit uh, ja. woonwijken. Goed. Richting Israël, helaas. Ja, dan ja. Over, over uzelf en de bevolking, hoe die zich redt. Want u en de rest ja. van de mensen die daar wonen... hebben natuurlijk ook elektriciteit nodig, water, eten. Is dat er ja. allemaal nog? Uh, nee, nou dat, is, dat is, is altijd al een probleem. Uh, de is sinds 2007 ligt het onder een algehele blokkade van, uh, van Israël. Uh, die heeft die het, om, ja, het omheind en afgesloten. Ja. Dus er is, er is altijd een chronisch tekort in ziekenhuizen aan, aan uh, medicijnen en uh, medische middelen. Dan is er een groot tekort aan uh, brandstof. Wat weer leidt tot een tekort aan, uh, ook aan elektriciteit. En mensen zijn gaan hamsteren. Maar omdat, omdat altijd alles al op een, op een minimaal level hangt... Uh, is dat hamsteren. Dat is toen meteen, meteen alles op. Ik sprak gisteren mensen die niet meer om brood konden komen. En die ook de auto niet meer konden voorzien van brandstof. Dus uh, ja, zelfs hamsteren zitten er, zit er voor de mensen hier ook niet meer in. Ja. Nee, en de ziekenhuizen die geven ook aan... Het grootste ziekenhuis hier in Gaza Stad gaf gisteren aan dat ze... Ja, als het, uh, als het zo doorgaat, dat ze misschien nog voor één week of anderhalf week stroom hebben. En dat het dan, uh, dat het dan ophoudt. Ja, goed. En het water in Gaza is niet drinkbaar. Oh. Dus um, ja, dat is... De, de, de waterzuiveringsinstallaties kunnen niet uh, onderhouden en herbouwd worden vanwege de afsluiting. Dus mensen, mensen moeten zich hier redden met watertanks. Maar goed, als die leeg zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dan hebben we een probleem. Ja. Lydia de Leeuw vanuit Gaza Stad. Sterkte, mevrouw de Leeuw. En hartelijk dank, dank voor wel. uw verhaal. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Straks de economie, cijfers, kwartaalcijfers van ABN AMRO. De financieel directeur geeft er een uitleg bij zo dadelijk. Naar de AWB voor de situatie op de weg, John Bak. Nog altijd 30 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 6 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechter rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. En verder nog wat verdraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Naar Hilversum, 5 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor de brug over de Rijn, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan ja, we naar Mark-Robin Visser op station Hollandspoor in Den Haag. Mark-Robin, al veel kritiek gehoord op de NS en op de Vira. Het wordt, is tijd voor wat weer wordt. Ja, dat denk ik wel. En uh, dat weerwoord dat gaat nu komen, dat, uh, dat voorspel ik hier. Maar eerst nog eventjes naar meneer Kruid van uh, reizigersorganisatie Rover. U vertelde net, u stuurt een brief naar Brussel. Wat staat daarin, in die brief? Dat de NS en de Belgische spoorwegen machtsmisbruik maken. Dat ze monopolist zijn en dat ze de tarieven gigantisch hebben opgedreven. Dit verhaal spitst zich op dit moment toe op de verbinding tussen Amsterdam en Brussel. Helemaal. En we hebben verder ook uh, grote bezwaren dat het aantal treinen wordt minder. Het worden er 10 ja. per dag en we hebben er 18 per dag. Ja. En er wordt minder gestopt. Dus alles wordt slechter. En de Europese Commissie wil juist dat mensen onbelemmerd met de trein kunnen reizen. Ja, de nieuwe dienstregeling gaat op 9 december in. En wat daarin opvalt is dat de Benelux-trein, zoals hij zo mooi heet, niet meer bestaat. Mevrouw Kaper, goedemorgen. Goedemorgen meneer Robert Visser. Commercieel directeur van NS High Speed. Dat klopt. Dus als het gaat over de verbinding tussen Amsterdam en Brussel, dan moeten we bij u zijn. Daar kan ik u een heleboel over vertellen. Ja. Nou, we horen het net van meneer Kruid. Alles wordt slechter en duurder. Dat zie ik anders. Het wordt beter en voor de klanten die op tijd een kaartje kopen zelfs goedkoper dan de huidige Intercity. Even denken, dan moeten we toch even met elkaar in conclave, want ik wilde graag wel met jullie uitkomen. De een zegt het wordt slechter en duurder en de ander zegt het wordt goedkoper en beter. Sneller en beter. Begrijpt Precies. u wat, wat meneer Rover organisatie bedoelt? Ik uh, licht het graag even toe. Graag. Uh, op dit moment is er een vaste prijs voor de Intercity naar Brussel. En straks als de uh, VIRA, de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel, wordt geïntroduceerd, dan gaan we naar een ander systeem. Waarbij klanten een zitplaats reserveren. En hoe eerder ze boeken, hoe goedkoper het kaartje is. Ja. Ja. Nou heb ik net met Florian, die is student aan de TU, een, een rekensommetje gemaakt. En die kwam erop uit dat hij wel twee keer zoveel moet betalen voor zijn kaartje straks naar Antwerpen. Ik weet niet precies welk traject Florian uh, reist iedere dag... maar ik kan u vertellen dat wij straks voor klanten... die tot zeven dagen van vertrek ja. een kaartje boeken... dat die voor 25 euro van Amsterdam naar Brussel kunnen reizen. En dat is goedkoper dan de Intercity ja. nu. Nou, meneer Kruid van Rover, dat is toch gewoon een goede deal? Nee, dat is het niet, want mevrouw vertelt de helft van het verhaal... dat de kaartjes tussen Rotterdam en Antwerpen gaan met 80% omhoog... als u gewoon een kaartje neemt. En mevrouw vertelt ook niet dat er ook nu goedkopere tours zijn... na 9 uur en weekendretours... Dus het verhaal is echt niet waar. We hebben samen met onze Belgische collega's uitvoerige tabellen gemaakt. Dat is een hele lange tabel. En we zeggen gemiddeld gaan de tarieven met 30% omhoog met uitschieters naar 80%. Ja, u kijkt nu allebei een beetje zo vragend naar mij. Maar misschien is het toch beter dat jullie er samen even uit proberen te komen vanochtend. Of is dat geen goed idee, mevrouw Kaper? Nou, ik heb heel veel contact met uh, ja. de heer Kruid van Rover. ook Behalve hier op, vanochtend op het perron ook. Maar uh, het heeft nog niet veel geholpen, merk ik. Nou, we hebben hele goede gesprekken. En ik ben heel blij met Rover dat, ja? wij, dat ze ons zo scherp houden. Maar het is, het is, uh, we hebben allebei gelijk. Denk, het, er is een ander uh, tariefsysteem. Ja. Klanten die op het laatste moment een kaartje kopen, die hebben een duurder kaartje dan wat ze nu hebben. Maar dan hebben ze ook... een veel snellere verbinding. Een uh, uur sneller zijn ja. ze van Amsterdam naar Brussel. En tijd is geld op dit moment. Tijd is geld en het is een ander systeem. Ja, het is een ander systeem. Dus daar zitten dan weer voor en nadelen aan. En op iedere piek staat een keukentafel met echte mensen eraan. Nou, of die, die, er, die keukentafel staan met echte mensen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als mensen bijvoorbeeld naar Brussel moeten voor een vergadering... Ja? dan weet u nooit dat een vergadering afgelopen is. Nee, je weet ook vaak niet dat dat ze zeven dagen van tevoren al eerlijk gezegd... U weet ook niet alle vergaderingen al zeven dagen van tevoren. Heel veel klanten van ons weten wel dat ze zeven dagen oh, bij de ja. En nou, heel veel klanten van ons weten dat ze zeven dagen van tevoren gaan reizen. Het vooral... komt erop neer dat als je nu straks hè, onmiddellijk in een trein wilt, dat je aanzienlijk duurder uit bent. Ja, als, je een, een trein, als je als zakenreiziger naar Brussel gaat... en je wil uh, flexibiliteit hebben om in iedere trein te springen... dan koop je, dan koop je die flexibiliteit. Juist. En, en daar hangt een prijskaartje aan. Ja, dat is uh, in de tweede klas. 14 euro duurder dan nu. En dan heb je dus alle flexibiliteit en een uur sneller... van Amsterdam naar Brussel. Marion Kaper, commercieel uh, directeur van NS Highspeed. Fijn dat u even wilde komen. Graag gedaan. En uh, meneer Kruid, ik spreek nog wel even met u verder. Op ja. enig moment. Dank u wel. van Rover. Tot later in Winvis op Hollands Spoor vanochtend in Den Haag. Meer winst is er op te tekenen voor ABN Amro. Bank boekt in het derde kwartaal een netto-winst van 302 miljoen euro. En vorig jaar was dat in die periode nog een verlies van 54 miljoen. Financieel directeur van ABN Amro, Jan van Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het hem in, meneer Van Rutte? Nou, we hebben inderdaad een belangrijke resultaatverbetering kunnen laten zien. Dat zit eigenlijk in drie dingen. Eén, de kosten hebben we goed onder controle. Tweede opbrengsten blijvende, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, redelijk op peil. Ja, en de belangrijkste oorzaak is dat we vorig jaar forse voorziening hebben moeten treffen op Griekse leningen van 500 miljoen. En dit kwartaal hadden we zelfs een kleine vrijval als gevolg van de verkoop van een deeltje van die portefeuille. Ja, een meevaller dus wat betreft Griekenland. Hoe kan dat? Uh, een meevaller komt omdat we een, een, een goede gelegenheid hadden om een deel van de portefeuille te verkopen. Dat was een interessant bot... En dat hebben we genomen en dat hebben we gedaan... omdat we hebben gezegd, beter eh, één vogel in de hand dan tien in de lucht. Er is nog veel onzekerheid rond Griekenland. En laten we proberen om een stuk van het verlies van vorig jaar terug te halen. En dat is met een, uh, deze verkoop gelukt. In het de derde kwartaal is er 208 miljoen euro opzij gezet in een stroppenpot. Tegenvallers, wanbetalingen op te vangen. 150 miljoen minder dan drie maanden geleden. Gaat het minder slecht dan gedacht? Nee, was dat maar waar. Ja, dat, dat lager... ik me al ja nee, dat lage bedrag komt vooral door die vrijval op die Griekse leningen. Wat ik net aangaf, als we dat er nu uithalen... dan zien wij eigenlijk dat er een forse stijging nog steeds gaande is... van uh, onze kredietvoorzieningen. En dat komt omdat het aantal faillissementen in Nederland nog altijd fors toeneemt. Over de... De eerste negen maanden dit jaar waren ze zelfs zo hoger dan over heel 2011. En dat ziet er dus wat dat betreft uh, voor de toekomst toch nog niet zo goed uit. En daarom verwachten wij ook voor het vierde kwartaal toch een minder gunstig kwartaal. Ja, dus u merkt ook duidelijk die forse krimp? Die uh, blijkt uit het derde kwartaal, de cijfers daarover? Ja, wij merken dat duidelijk. We zien uh, hogere kredietvoorzieningen eigenlijk over de hele linie. En daarnaast vooral ook in bouw, in vastgoed detailhandel, zelfs detacheringsbedrijven. En uh, ja, daar hebben wij dus ook last van. Maar we zien dus dat de Nederlandse ondernemer hier nog uh, veel uh, last van heeft. En dat is toch het gevolg van enerzijds achterblijvende bestedingen. De consument is nog steeds heel erg voorzichtig. En we hopen dat het regeerakkoord nu de nodige zekerheid gaat geven. En aan de andere kant zien we ook dat de export uh, toch uh, wat achterblijft. Ja, en dat zijn toch de twee motoren voor de groei van de Nederlandse economie. Ja, u hoopt dat het regeerakkoord wat zekerheid gaat geven. Dat is er nog niet wat u betreft? Nou, ik denk dat er op het gebied van de woningmarkt belangrijke stappen zijn gezet. Daar is echt een stuk duidelijkheid ontstaan. Ja, en de koopkastplaatjes, daar wordt nog uh, op gerekend. En die twee zijn toch wel heel belangrijk. Om enerzijds de woningmarkt weer op gang te krijgen. En aan de andere kant toch weer meer vertrouwen te krijgen bij de consument. Waardoor de bestedingen weer kunnen aantrekken. Ja, en als dat gebeurt, dan gaat het met de bedrijven in Nederland ook automatisch beter. Ja, daar kunt u zelf natuurlijk ook iets aan doen. Hè, door wat soepeler te worden, misschien in de kredietverstrekking. En u heeft redelijke cijfers. Wordt u wat soepeler? Nou, bij ons staat de deur nog altijd open. Dat is steeds het geval geweest. Maar hoe ver? Die deur die staat gewoon open. Maar wat wij zien, dat de ondernemingen zelf minder kredietvragen hebben... omdat ze zelf ook veel minder te investeren hebben. Zij, ook... Zij durven ook niet. Zij durven op dit moment ook niet. En natuurlijk zie je ook bij veel bedrijven dat het vetvat van de botten af is. En dat bedrijven ook minder zekerheid kunnen bieden. En dat betekent ook dat je als bank ook echt gewoon voorzichtig moet zijn in je kredietverlening. Ja, en, en uw stroppenpot, want je uh, moet natuurlijk nog steeds rekening houden... ook met mensen die moeite hebben met het afloop van de hypotheek. Stijgt dat aantal nog? Dat aantal stijgt inderdaad licht. Als ik het bekijk, dan hebben we vorig jaar was er sprake van ongeveer negen basispunten op totaalbedrag aan hypotheken wat we moesten wegzetten aan voorzieningen. Dat is nu nog steeds laag met 13 basispunten, maar het stijgt wel. Tegelijkertijd is het in absolute aantallen, het aantal mensen met een betaalachterstand, dat valt nog mee. Daar praten we al ongeveer over 5000 mensen op onze totale hypotheekportefeuille. En ja. daar worden ook intensief gesprekken mee gevoerd om tot oplossingen te komen. Nou. Dan valt er toch nog iets mee, meneer Van Rutte. We zijn gelet op de omstandigheden. En ik weet dat het klinkt een beetje als een cliché. Maar toch is het zo. Gelet op de marktomstandigheden zijn we toch niet ontevreden met deze cijfers. Hartelijk dank dat u eens even te woord wilde staan. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Rutte hoort u, financieel directeur van ABN AMRO. Het is vijf voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een bruiloft in Jemen zonder de druk kat, dat is een unicum. Langzamerhand groeit in het Arabische land wel het besef... dat de blaadjes van de katplant schadelijk zijn voor mens en samenleving. Maar om dan maar meteen de mannen op een groot bruiloftsfeest te verbieden... kat te kouwen, dat gaat wel heel ver. Toch goede journalist Judith Spiegel niet één wanklank. Overal mannen. In de rij mannen, op de vloer mannen... op lage kussens voor zich hebben ze blikjes drank en doosjes tissue... Want vandaag is het huwelijk van Bara. Bara Hij staat op een podium in een, uh, in een gouden jurk. En uh, mooie gouden sjaals om zich heen gewikkeld. Hij lijkt een beetje op een pauze. En hij trouwt vandaag. Vandaar al die mannen. Vrouwen zijn hier niet. Die mogen in Jemen niet uh, bij het huwelijk van de man zijn. Dat is volledig gescheiden. Ze hebben hun eigen feest. Ik mag hier zijn omdat ik een Westerse vrouw ben. Maar tot zover is er eigenlijk niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Maar wat er wel bijzonder is. Is dat ik in deze enorme hal. Met al deze mannen geen enkele bolle wang zie, geen enkele wang. Ram vol met kat. Want, dat heeft Barra besloten, op zijn huwelijk wordt er geen kat gekauwd. Auwel zeggen al deze mannen tegen me. En auwel marra, dat betekent uh, de eerste keer. Het is de eerste keer in hun hele leven dat ze bij een bruiloft zijn waar geen kat wordt gekauwd. Barra, why? Um, we believe that the Yemen is passing through, uh, through a real change. And uh, one of the one of the uh, characteristics of change is that we change or we face our main problems. Obviously, in Yemen we have Qat, which is uh, obviously a big problem for Yemen. Uh, that's why we decided to make let's make uh, the first initiative and make a wedding without Qat. We know that Qat is we uh, won't be solved just with one initiative or one event, but it would need uh, like a a, a generation project for it to, to get solved. Ja, zegt Barra, we zijn in een periode in dit land waarin grote, grote veranderingen plaatsvinden. En wat mij betreft moet een van die veranderingen toch ook zijn dat er eens dus een keer geen kat meer wordt gekauwd. Want als er iets slecht is voor dit land, voor de economie, voor de watervoorraad, voor de arbeidsproductiviteit, dan is dat wel dat eeuwige gekouw op die blaadjes. Hoe did je vrienden react when ze invited them saying they cannot vandaag niet well, well, the first thing, every everything has its challenges at the beginning, but uh, obviously at the end they have to nou, ik moet zeggen, ik zie inderdaad geen uh, bolle wangen die normaal gesproken ook, sowieso op dit tijdstip van de dag, maar zeker tijdens een bruiloft, vol zitten met die groene pulp van uh, fijn gemalen kattenblaadjes. Ah, zou het nou echt zo zijn dat hier niemand zit te kauwen? Ik ga eens naar de deur lopen. Daar zitten, de, uh, daar zitten bewakers, soldaten. Nou, en als er iets in Jemen koudt, dan zijn het wel soldaten. Dus even kijken of dat hier ook het geval is. Loos te machten. Toch gaat het in? Oh, ik heb er één te pakken. Ik heb er één te pakken. Hij heeft een heel klein bolwangetje met groene pulper in. Loos te mag, lees je toch gaan ze in? ja, wacht. Ja, nou hij moet hij zelf heel hard lachen, want eigenlijk heb ik hem betrapt. Hij zegt ja, het is gewoon de tijdstuk om te kauwen. Zijn vrienden lachen hem nu ook heel hard uit. Uh, ik zal hem nog eens even vragen wat hij vindt van een huwelijk waar geen kat wordt gekauwd. toch vaak het minnaar oordeelt bij don kat. Wel, eerst, mama, je er als Ja, nou, deze soldaat is zeer enthousiast, hoor, over het idee dat er geen kat wordt gekauwd tijdens deze bruiloft. Alleen, zo zegt hij. Ja, ik vind het zelf nogal moeilijk. Valt niet mee om geen kat te kauwen, merkte journalist Judith Spiegel in Jemen.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 Nachtelijke beschietingen tussen Israël en Hamas. En fraude op grote schaal bij biogasinstallaties. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Israëlische luchtmacht heeft vannacht opnieuw doelen gebombardeerd in de Gazastrook. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De strijd tussen Israël en de Palestijnen laaide woensdag op. Na de aanslag op een Hamas-leider. Doelen in de Gazastrook en Israël worden over en weer bestookt. Israël heeft inmiddels 30.000 reservisten bij de grens in paraatheid gebracht. En Israël heeft trouwens beloofd vandaag korte tijd de bombardementen op de Gazastrook te staken. Want de Egyptische premier Kandil brengt een bezoek aan het gebied. En op verzoek van Egypte zullen er dan geen aanvallen zijn. Voorwaarde is wel dat er vanuit Gaza ook geen aanvallen zijn op Israël. En die adempauze zal waarschijnlijk een paar uur duren. De gevallen CIA-topman Petraeus heeft na zijn gedwongen vertrek... nu zijn eigen dienst achter zich aan de CIA onderzoekt... of die geheime informatie heeft gedeeld met zijn minnares. De CIA, we reviewen constant onze performance. Als er lezenen zijn die van deze case worden, gebruiken we ze om te veranderen. Maar we gaan niet af en toe. Het is een investigatie, het is de Amerikaanse rijmendienst wil van het voorval leren... en benadrukt dat het om een vooronderzoek gaat. Petraeus is niet in staat van beschuldiging gesteld. De voormalige Amerikaanse topmilitair moest vertrekken als baas van de CIA... toen bekend werd dat hij al jaren vreemd ging. Biogasinstallaties verwerken op grote schaal illegaal afval. In de installaties verdwijnt werkelijk van alles... zegt de politie in het cairo programma Reporter. Alles wat maar feitelijk wil gisten... Uh, en wat uh, uh, vloeistoffen, materialen, dierlijke vetten, uh, plantaardige vetten. Uh, het is een hele mooie lijst met allerlei fantasienamen. En die wordt verkocht als zijnde uh, materiaal... wat bij een biovergisterder gevoegd kan worden... om het gistingsproces te laten lopen. En door de praktijken groeit de kans op bodemverontreiniging... met ziekteverwekkende stoffen. Hoogleraar Milieukunde Lucas Reinders is van de bevindingen geschrokken. Buitengewoon ernstig. Ik bedoel, Wat je ziet is dat... er helemaal niet deugd wat daar gebeurt. Dus administraties zijn niet op orde. Mensen doen valsheid in geschriften. En vervolgens maak je niet een stap om het makkelijker te maken... om de zaak op orde te krijgen. In Epen, in Limburg, zijn vanochtend vroeg twee agenten beschoten. De politie kreeg een melding dat de pui van een geldautomaat was vernield. En toen de agenten gingen kijken, werden ze meteen onder vuur genomen. Ze bleven ongedeerd. De daders zijn ontkomen, zegt de politie. Het is nog onbekend hoeveel overvallers het waren. Het gaat minimaal om, uh, om twee daders, maar het kunnen toch ook uh, zomaar meer zijn. Uh, ze zijn in een uh, auto gevlucht. De politiehelikopter uh, is er ook nog bij ingezet. En we zijn ze uiteindelijk uh, uit het oog verloren. Het is mogelijk dat ze nog in Nederland uh, zijn. Maar ja goed, Epen grenst natuurlijk aan Belgisch grondgebied. Dus het kan ook zo zijn dat ze richting België uh, gevlucht zijn. De politie is er nog achteraan gegaan, maar de daders wisten in een auto te ontkomen. Om hoeveel daders het gaat in Epen, is nog onduidelijk dus. De brede snelweg A2, tussen Utrecht en Amsterdam. Amsterdam blijkt aanlokkelijk om hard te rijden. In twee maanden gingen 190.000 automobilisten op de bon. En bij elkaar moesten ze een boete betalen van ruim 13 miljoen euro. Dat op die vijfbaansweg maar 100 gereden mag worden... vinden veel weggebruikers onzin. Belachelijk. De weg is breed genoeg om... Uh... Ja, om, om sneller te kunnen rijden zonder het gevaar oplevert. Dus uh, ik vind het eigenlijk een beetje, uh, beetje, beetje, beetje, beetje plagen van mensen zeg maar, om het te doen. Minister Schultz overweegt trouwens om die maximum snelheid op daar 2 s'nachts te verhogen naar 130. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is grijs en kil najaarsweer. Vanochtend is het dan ook bewolkt en lokaal nevelig. Pas in de loop van de middag breekt in het zuidoosten de zon door, maar elders blijft het wolkendek gesloten. Het blijft wel droog bij maximaal tussen de 4 graden in het noordoosten en zo'n 8 in het zuiden van het land. En daarbij staat een zwakke, aan zeehooguitmatige zuidenwind. Vanavond en vannacht breiden opklaringen zich uit over een groot deel van het land en lokaal ontstaat dan wat nevel of mist. In het oosten kolt het af tot rond het vriespunt en in de kustgebieden blijft de temperatuur ruim boven de nul. Morgen is het dan aanvankelijk zonnig, maar al vrij snel volgt vanuit het zuidwesten bewolking. In de avond en nacht naar zondag kan er wat lichte regen vallen. En met maximaal tussen de 7 graden in het oosten en 10 graden in het zuidwesten van het land... is het beduidend zachter dan afgelopen tijd. Ook op zondag veel bewolking en af en toe regen. En na het weekend wordt het dan meest droog met soms ruimte voor de zon. AWB ah, Verkeersinformatie, files, iets meer dan 50 kilometer bij elkaar... Vrij veel vertraging nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen, 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Osdorp en Knoop het Amstel, 5 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. En door werkzaamheden in Hilversum... op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... tussen Almere Haven en Hilversum, 10 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut...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 Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Kijk op laat je niet afleiden.nl. Online projectbeheer van Visma. Dat staat voor eenvoudig, voor overzichtelijk, voor professioneel. Kies ook voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl. Inzicht, grip, resultaat. Hey en hoe was je business trip naar Barcelona? Oh perfect. S ochtends heen, s avonds weer thuis. En ook nog goede zaken gedaan. Ondernemers boeken KLM Business Deals. Europa Retour vanaf 199 euro. Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals. Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl 8 minuten over half 9. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 1,1 gekrompen, heeft u gemerkt. Het komt ook deels door uzelf. We geven namelijk minder uit. Tenminste, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verslaggever Karin Albert peilde gisteravond in Amsterdam of de consument inderdaad de hand op de knip houdt. U heeft volgens mij net een aanschaf gedaan. Ja, tuurlijk. Wat dan? Met zijn zo. En was die duur? Nou, ja, wat is die? Ja, Hoeveel was die? Alles bij elkaar? 350. Ben ik duur voor een muts? En zo. Dat betekent, sorry, dat je niet echt de hand op de knip houdt? Nee. Je leeft maar één keer, toch? Dus daar moet je het gewoon doen. Dan ben je een uitzondering, want de meeste Nederlanders... hebben de afgelopen periode minder geld uitgegeven. Ja, maar als je gaat blijven sparen, sparen, sparen... alles wordt duurder, dus kan je net zo goed nu al uitgeven, toch? Ik bedoel, die crisis wordt alleen maar groter gesproken. Heeft u de afgelopen periode minder geld uitgegeven? Zeker weten. Heel Waarom? Het is uh, duur geworden... En nou uh, hoor je overal uh, bezuinigen, bezuinigen. En uh, dat kunt je zelf vermerken. Er is weinig mensen die lopen op donderdagavond. En Normaal is het hier drukker. Ja, het is niet het is drukker. Nu, uh, het is echt rustig. Dan denk ik zelf, we zijn op uh, een maandag in plaats van een donderdagavond. Ja. Als u terugdenkt, de afgelopen maanden... heeft u minder uitgegeven dan in andere jaren? Ik hou dat niet zo heel nauwkeurig bij, maar dat zou maar zo kunnen. Nou ja, ik lees ook elke dag in de krant uh, de berichten dat er uh, uh, koopkracht verlies gaat optreden, zo niet opgetreden is. En ik, uh, ik denk dat dat mij ook raakt. Maar precies weten doe ik het niet. Hoe zal dat voor de feestdagen gelden? Uh, gaat u met kerst, met Sinterklaas uh, nog cadeautjes kopen voor deze of gene? Nou, we hebben het er toevallig net over gehad. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel minder wordt uh, dit jaar. Maar dat heeft niet alleen als achtergrond dat er allemaal sombere berichten in de krant staan... maar ook eh, omdat kinderen wat ouder worden. Het zou wel heel goed zijn voor de economie als u nu juist zegt van... weet je wat, we gaan deze keer eens flink los. Ja, maar ik kan wel 10 eh, MacBooks kopen en eh, 38 brondjassen... maar dat zal de macro-economische cijfers echt geen barst helpen. Dus ik denk toch dat ik dat maar niet doe... want dan kom ik zelf in de problemen en de firma Nederland wordt er niet beter van. Hoe was uw bestedingspatroon de afgelopen periode? Nou, ik heb een stuk minder uitgegeven. En u? Ik ook, een stuk minder, ja. En hoe komt dat? Ja, eigenlijk een beetje voorzichtig, hè. Van, uh, ja, we zullen de toekomst brengen om uh, een beetje zuinig te zijn. Ik heb een stuk minder inkomsten de afgelopen tijd. U bent ondernemer of zzp'er? Of... Uh, ja, ik ben zzp'er, ja, klopt. En uh, uh, ik probeer ook wel daarnaast een vaste baan uh, te krijgen, maar ja, goh, dat, valt, dat valt niet mee. Dus uh, ik, ik moet het echt wat zuiniger aandoen, ja. Je ziet ook, ik heb geen uh, uh, grote tassen van de bijkorf of wat dan ook, nee. Het is toch de angst, denk ik, van de, voor de toekomst dat uh... je ja, wat minder uit wilt geven. Ja, bij mij is het niet zozeer angst. Het is gewoon, ik heb het gewoon niet. Klaar, punt. En als ik het wel weer heb, dan ga ik het ook weer uitgeven. Zo makkelijk is het. Ja. Dus simpel zit het ook al in elkaar. Ja. Consumenten Gisteravond, econoom en filosoof werkzaam bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lisbeth Noordegraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Is deze reactie van de mensen, uh, ik heb het niet, dus ik geef het niet uit... en ik ben maar voorzichtig te verklaren, is het logisch? Ja, het is een hele logische verklaring. Ik ja. denk wat, uh, wat er gewoon gemist wordt in de maatschappij... is een collectief vertrouwen in dat het weer beter gaat. En dat werkt door in individueel gedrag van mensen... Want ze weten niet wat ze kunnen verwachten in de toekomst. Nee, maar ze geloven ook niet, die ene meneer zei het... ze geloven ook niet dat hun koopgedrag Nederland verder kan helpen. Ja, en ik denk dat hij gelijk heeft. of dat Hij heeft wel gelijk en hij heeft geen gelijk. Dat is een beetje het paradoxale. Ja, want als iedereen zo denkt, dan helpt het natuurlijk inderdaad niet. Ja, precies. Als iedereen zo, helpt, of zo denkt, dan helpt het inderdaad niet. Maar het helpt ook pas alleen uh, van, als die meneer dat gaat doen. Als iedereen het gaat doen. Hm. Dus dat is eigenlijk waar we, waar we in gevangen zitten. En ik denk niet dat individueel consumptiegedrag, zoals die meneer ook al zei... ons daaruit kan krijgen. Dus je, uh, moet, een, je moet een soort stemming in de maatschappij creëren die zit op macroniveau. Die zit niet bij, bij individuen zelf. Dus dat betekent weer vertrouwen in de huizenmarkt, arbeidsmarkt uh, die beter gaat werken. En als, als dat vertrouwen weer terugkomt, een groot gedeeld vertrouwen, uh, dan, dan gaan individuen vanzelf volgen. Ja, dus alleen Sinterklaas krijgt die stemming niet beter? Uh, nee, ik denk het niet. Nee, daar gaan we niet aan Sinterklaas overlaten. Goed. Hoe kijkt u nou als filosoof naar de economie? Eh, uh, zelf kijk ik naar de economie en volgens een paar begrippen, het begrip vertrouwen is daarin heel erg belangrijk. En dat betekent wat ik al eerder zei, dat mensen een gedeeld beeld hebben over de toekomst. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. En vertrouwen betekent dan dat je daarover positief gestemd bent. Dus we hebben positieve verwachtingen in de toekomst. Dat is een heel belangrijk begrip voor mij als filosoof. Het andere belangrijke begrip is uh, afhankelijkheid. Van wie zijn we allemaal afhankelijk? Uh, en de laatste jaren hebben we gezien dat we erg afhankelijk waren van de financiële sector. We dachten eigenlijk niet dat dat zo was, want het ging allemaal heel goed. Dus dan valt die afhankelijkheid niet op. Nu zie je, uh, vooral de laatste dagen, komt het ook weer heel sterk terug in de debatten. De afhankelijkheid van het werk dat we hebben met de stijgende werkloosheidspercentages. Ja. Nou bent u ook econoom. Ja? Zet u dan een andere bril op? Uh, nou, ik probeer ze altijd te combineren met elkaar. Want ik denk dat die filosofische bril uh, ook, ook zeg maar, economische vraagstukken erg mooi uh, uh, blootlegt. Ja, wat ik wil zeggen, economen hoor ik ook altijd alleen maar over vertrouwen. Nou, niet alleen maar, maar voornamelijk ja, over vertrouwen. Dat is pas sinds de crisis dat de economen het ook over vertrouwen hebben. Dus dat is, heel, uh, dat is heel mooi, want ik denk wat er bij de crisis is gebeurd... Uh, economen die vertrouwden altijd wel in het financiële systeem. Dat stond eigenlijk nooit ter discussie. Maar dat financiële systeem is ook ter discussie komen te staan. Waardoor die vertrouwensvraag binnen de economie weer heel erg belangrijk is geworden. Uh, dus ik denk dat ook door de, door de crisis meer economen met een filosofische blik zijn gaan kijken naar het, uh, naar het economische systeem. Ze moeten wel. Ja, ze moeten wel. Ja, ze ja, we kunnen niet anders. <laughs> wat, uh, wat kan ik als gewone consument nou doen? Wat moet ik doen? Uh, als gewone consument denk ik dat als je toch vertrouwen gaat zoeken... als gewone consument, dat je dan best in zekerheden kunt zoeken. Ja. Uh, maar wat zijn die uh, nog, hè? Want, ja. Ja, ja, wat zijn die nog? Ik je zou moet wel ik je baan houden, zien te precies, houden. Precies, zien te houden en niet te snel van baan gaan uh, veranderen. Dus op dat punt geen, uh, uh, geen grote risico's uh, nemen, zou ik ook zeggen. Als individu zou ik dat in ieder geval uh, ja. aanbevelen aan, aan de, de mensen. Aan de andere kant, als je wat wil en huis kopen of, een, ja. of een, een duur consumentenproduct, dan is dit misschien wel de tijd om toe te slaan. Om wel risico te nemen. Ja, ja ik denk dat dat ook zeker het geval is met, op de huizenmarkt. Op dit moment kan je hele mooie uh, deals doen op de huizenmarkt. <laughs> dus daar zou je ook net, als je daar een beetje slim kunt onderhandelen... Uh, kan je daar toeslaan op de huizenmarkt. Aan de andere kant denk ik ook dat, uh, dat verkopers op de huizenmarkt bereid moeten zijn... om minder winst te nemen of minder winst te nemen dan ze eigenlijk verwacht hadden. Dus dat daar ja. ook verwachtingen bij gesteld moeten worden. En de overheid, ik... zegt u, die moet echt iets aan die werkloosheid doen? Werkzekerheid misschien wel? Ja. ja, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Koopkracht is één ding, maar minder koopkracht, dat redden mensen nog wel. Als mensen werkloos worden, dan gaat het zekerheidsvraagstuk veel dominanter spelen. Goed. Lisbeth Noordegraaf, econoom en filosoof, hartelijk dank voor je hartelijk analyse. Dan. Goedemorgen. Okay, Half uur geleden spraken we met een, een Nederlandse in Gaza... zo dadelijk een Nederlandse in Tel Aviv. En ook daar kwamen gisteren raketten neer. Eerste verkeersinformatie. John Bakker maar een ochtendspits die aan het afnemen is. Ja, inderdaad. Elf Files, nog 45 kilometer. Niet al te veel bijzonderheden meer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzenveld en Oud-Zuid, nog 4 kilometer... Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En door werkzaamheden in Hilversum loopt het vast op de A27... vanuit Almere naar Utrecht, dus Almere Haven en Hilversum 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Zo klonk het gisteren boven Tel Aviv. Het luchtalarm ging daar af. En de Nederlandse Lise Schimmel ging op kraambezoek... zojuist bij vrienden in die stad... en zat opeens midden in dat conflict tussen Israël en Hamas. Mevrouw Schimmel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was dat, dat horen van het luchtalarm? Ja, dat is een heel bizar uh, uh, moment eigenlijk. Ik, ja, ik ken het niet in die zin. Uh, nee. In zo'n situatie te zitten is voor mij helemaal nieuw. Wat voor gevoelens riep het bij u op? Ja, wij waren net... Het was die dag al wel dat we links en rechts uh, sms'jes binnenkregen... van god, het is onrustig en het is hier vlakbij uh, uh, zijn raketten gevallen. En het uh, was ook voor het eerst dat uh, ja, mensen in Tel Aviv ook zoiets hadden van... nee, kan het nou echt uh, hier ook gaan gebeuren? Dat is eigenlijk nog niet zo uh, ja, voorgekomen. Ja, was het een merk op straat? Wat? Sorry? Was het een merk op straat? Nou, ja... Kijk, ik ben op kamerzoek met een tweeling, dus je bent met flesjes en weet ik veel wat voor dingetjes bezig. Dus we waren daar niet, maar ik merkte wel dat er gelukke uh, telefoonverkeer was bij mij en mijn vriendin, bij mijn vriendin. En dat dat toen al. En we zaten eigenlijk net in de keuken van, ja, wat moeten we doen? Ik, ik had heel erg sterk het gevoel, misschien moeten we toch even praktisch worden en een tasje klaar gaan zetten ofzo, met flesjes en dat soort dingen. En toen uh, schoot eigenlijk door mij heen dat uh, de, de, de plek waar ik slaap, uh, straat verder... Lag mijn, lag mijn paspoort. Dus ik dacht, ik moet die eigenlijk gewoon bij me hebben. Dus ik dacht, ik schiet nu even naar buiten om, uh, om mijn paspoort te halen. En op het moment dat ik. zij bleef alleen met die kleintjes alvast wat voorbereiden, zeg maar. En op het moment dat ik in dat andere huis was, ging dat uh, luchtalarm dus af. Ja. En. Uh, ja, ik heb eigenlijk gedaan wat je dan juist niet moet doen. Maar ik dacht één ding, ik, ik moest naar haar toe met die, kleine, met die kinderen. Dus ik ben eigenlijk uh, met schoenen half aan en het toilet was in mijn hand uh, plus paspoort dan wel uh, de straat op ge, naar haar toe. En het is dan heel uh, raar stil op straat ineens. Uh, overal duiken uh, gezinnen op met tasjes die, die denk ik naar schuilkelders uh, gaan. Uh, ik, ik moet wel zeggen, ik had heel erg het idee dat mensen ook een beetje verdwaasd stonden te kijken van, van hè? Ja, Hier? Uh, mensen is... stonden bij het stoplicht een beetje zo half uitgestapt mo mo moeten we nu iets gaan doen ofzo? of zo? Ja, want dat zijn ze niet gewend. Uh, sinds, sinds 1991 is het niet meer voorgekomen, sinds de Golfoorlog. Wat, ja. heeft, wat heeft u uiteindelijk gedaan toen het luchtalarm uh, voorbij was? Bent u weggegaan? Ja, wij zijn, uh, uh, ik ben naar haar toe gehold en we hebben alle kindjes uh, alles in de auto ge uh, gegooid, zou ik zeggen, gelegd. Uh, en dan is het heel stil op straat, dat is heel gek, uh, omdat je niet weet of het nog een keer afgaat. En uh, mijn vriendin die heeft zes jaar geleden uh, ja, vlakbij uh, uh, Libanon ook in een kibbut gezeten, waar het toen heel erg spannend was. En uh, ze trok het echt voor geen meter om uh, dat luchtalarm maar steeds uh, daarop te wachten of af te horen gaan. En uh, haar uh, man heeft een broer uh, wat noordelijker. Dus uh, ze, we hadden zoiets van, uh, zij wilde per se gaan rijden. Ja, mijn gevoel was van we gaan gewoon die schuilkelder in. Maar zij zat zoiets van weg. We moeten weg van het punt waar uh, onrust is. Dus we zijn gaan rijden. En dat is ook een rare gewaarwording. Want je, je, je, je, overal staan mensen te liften op de snelweg. Ja. Die dus uh, weg willen. En uh, het is er ook eigenlijk best wel druk. Je zou zeggen van nou, iedereen zoekt een heen, veilig heenkomen. Maar uh, ik geloof dat mensen ook gewoon uh, gaan rijden dan. Ja. En daar, ja, daar zijn we gisteravond hier aangekomen. Ja. En waar is hier? Dat is uh, Mishmarot. Dat is, een, uh, ja, dat is een beetje 80 kilometer vanaf uh, Tel Aviv. Een voormalige kibbutz. Uh, naar, het, naar het noorden neem ik aan. Hè? Noordelijk. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, Lise Schimmel, hartelijk dank voor uw verhaal. Goed, graag gedaan. En sterkte daar. Dank. Goedemorgen. Dag. Gaan we naar Hollandspoor Spoor in Den Haag. Daar is Mark Robin Visser ja. met boze reizigers... En een uitleggende NS. Ik kijk even op de borden, Marcel. Ik zie dat de volgende trein naar Brussel-Zuid-Schuinestreep-Midi... die vertrekt hier vanaf spoor 4 om 9 uur 27. Nog wel. Nog wel, want vanaf 9 december volgende maand dus... dan is het afgelopen met die, uh, met die directe verbinding. Peter Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder te Den Haag. Zo is het. En nogal geschrokken van het nieuws... Nou, dit wisten wij al heel lang, hè? Uh, En we hebben er ook al heel lang uh, aandacht voor gevraagd, actie voor gevoerd. Het probleem ligt oorspronkelijk bij de Belgen... die die extra trein maar niet aanschaffen voor die rechtstreekse verdiening Den Haag-Brussel. Maar daarnaast is er nog wel een heleboel andere dingen die we kunnen doen. Ja, wat bedoelt u? Nou, we zouden als Nederland zelf een trein kunnen laten rijden tussen Den Haag en Brussel. Dat is duidelijk. Uh, maar vervolgens... Het tarief wordt ook duurder, uh, althans als je niet van tevoren gereserveerd hebt, allemaal lelijke nadelen. Ja. Uh, de directe verbinding tussen Den Haag en het zuiden uh, uh, vervalt, dat is natuurlijk voor de reizigers heel erg uh, lastig. Meneer Kruid van Roven, de reizigersorganisatie staat hier ook, u gaat met de staatssecretaris erover praten. Ja, dus Denkt niet... u dat dat nog enige zin heeft? Het heeft altijd zin, en uh, dat gaat niet alleen om Den Haag, ook de Brabantse steden hebben straks helemaal geen ja. verbinding met België meer. Ja. Dat kan, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, we zijn benieuwd hoe dat afloopt. Straks ga ik nog eens even met wat reizigers die op die trein naar Brussel willen praten over wat zij van het nieuws vinden. Groeten vanuit Den Haag. Na negen uur horen we hier nog een keer. Mark Robin Visser vanaf Holland Spoor. De Nederlandse documentaire gezien en besproken... door gezaghebbende buitenlandse makers. Dat is de opzet van filmmaker Robert Oei. Hij gaat zijn film de komende dagen maken, draaien... tijdens het ITVA-festival in de Verdi Room in een hotel in Amsterdam. En hier vertelt hij Jeroen Wielaert wat het moet gaan worden. Een film, een korte film, misschien wel een hele korte film... Uh, ik heb uh, Ali Derks van het ITVA gevraagd. Zij hebben deze camera ook beschikbaar gesteld. Dat wij haar gasten kunnen benaderen, internationale gasten. Uh, mensen van naam en faam. En ik hoop dat die mensen hier in deze hotelkamer... voor de camera willen verschijnen. En willen vertellen wat zij van de Nederlandse documentaire vinden. Jouw laatste eigen documentaire was gesneuveld. Te zien geweest op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. ging over overleden militairen in Afghanistan, Nederlanders... Gesneuveld is ook enigszins de sfeer die momenteel om Nederlandse filmmakers en om de Nederlandse documentaire heen hangt, sinds de jongste mededeling van het kabinet over het opheffen zo'n beetje van het mediafonds. Ja, maar zo komt het op mij helemaal niet over. Of tenminste, de die, ik zie dat ook wel. En ik zie hier en daar filmpjes verschijnen waarin uh, mensen hun beklag doen. Of uh, hier en daar lijkt het ook dat ze een traan laten. Van jou geen gejammer. Nee. Ik, toen ik het hoorde, uh, heb ik direct Ali gebeld en gezegd... Uh, ik wil wat doen en ik krijg er enorm veel energie van... en ik uh, ben nu al uh, de hele dag heen en weer aan het scheuren... om mensen zo ver te krijgen om dit met mij te doen. Toch een vorm van actie. Ja, hoewel ik niet van de generatie van het actievoeren ben. <laughs> en ik hoop iets te maken wat vooral iets zegt... over het niveau van de Nederlandse documentaire... en over de, de traditie waar we in staan. En, en, en die is heel oud. Het is natuurlijk wel belangrijk om dat dan over de band te spelen van buitenlanders met gezag. Zoals bijvoorbeeld de Grote Deen, Jurgen Led. Ja. Maar wie heb je nog meer? We hebben filmmakers uh, als uh, Alan Berliner, uh, we hebben een uh, commissioning editor van de BBC, Nick Fraser, uh, we hebben Jurgen Lett inderdaad gevraagd, uh, Victor Kosakowski, uh, maar ook, en dat vind ik heel belangrijk, uh, partijen als uh, participant media, uh, Amerikaanse partijen die veel meer ervaring hebben met uh, uh, zeg maar drie keer een hypotheek op je eigen huis nemen om een film te maken. Ja. Dus het is niet zozeer een statement als wel van uh, waar komt het vandaan, waar komen wij vandaan, uh, wat hebben we in het verleden gemaakt, wat maken we nu. En ik vind nog steeds, ondanks alle, uh, uh, alle zure verhalen, dat de manier waarop Nederlandse filmmakers uh, vrij beschouwend naar hun omgeving kijken, vind ik heel bijzonder. Waar gaan we het zien? En krijgt ook Den Haag het te zien? Dat is de belangrijkste vraag. Als er, als er iets is waar wij wat van kunnen leren als Nederlanders... als Nederlandse filmmakers, Nederlandse documentairemakers... dan, is het, dan gaat het over marketing. Je hebt een film gemaakt en dan. Ik maak dit niet omdat ik het aan mijn moeder kan laten zien. Ik maak dit zodat beleidsmakers, zodat iedereen in Nederland... op de een of andere manier dit kan zien. In eerste instantie heb ik het dan over internet. En in tweede instantie wellicht uh, uh, zelfs theatraal of televisie. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat ga ik zien. Onderliggende boodschap is ook, Nederlandse documentaire moet zich beter verkopen? Ja, ja. als je wel eens naar de gastenlijsten kijkt van internationale festivals in het buitenland. Er zijn er twee hele grote, Toronto en Sheffield. Ik zie zelden keynote speakers van Nederlandse afkomsten opstaan. Nederlandse filmers zijn eigenlijk nog te bescheiden met die grote traditie in het documentaire? Ja, dat denk ik wel. Ze zijn te bedeest... Nou, het is een soort, bij ons thuis noemen we dat ook wel eens van... het lijkt wel alsof, alsof het een soort omgekeerde arrogantie is. Van, ik, ik, ik voel me niet verplicht om, uh, om op de een of andere manier wat, wat, wat, wat chiquer te presenteren... want uh, dat heb ik niet nodig, of uh, iets dergelijks. Het gaat om lef, kortom. Ja, lef en een, en een zeker bewustzijn van wat je maakt. Robert Oei hij heeft overigens nog geen titel voor zijn ode aan de Nederlandse documentaire. In december moet zijn film klaar zijn voor vertoning. Na negen uur meer over de gewelddadigheden tussen Israël en de Hamas. Sander van Hoorn, onze correspondent, verzamelt reacties uit de Arabische wereld. En u hoort meer over rijscholen die nogal eens zwart les geven. Good evening.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 Dat is onder andere gratis airco en cruise control. En met 0% financial lease. Citroën, creatieve technologie. Zegt Theo, die lessen die je hebt verzorgd voor dat transportbedrijf zijn nu nog steeds niet betaald. Wat wil je daar nou mee? Uh, koppelingen rustig op laten komen. Tikkie gras erbij. Buitenspiegel, binnenspiegel, buitenspiegel. En de andere kant op kijken. Als rijschoolhouder red je het niet met rijlesgeven alleen. Bij betalingsproblemen bijvoorbeeld. Daarom zijn er de incassospecialisten van DAS.